Uur. Door negens met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Wilbertoort en in Overloon zijn dieren ontdekt die besmet zijn met het coronavirus. In Wilbertoort hadden meerdere dieren ziekteverschijnselen. In Overloon werd de besmetting ontdekt doordat de dieren wekelijks worden getest. Beide bedrijven worden geruimd. Volgens het ministerie van Landbouw zijn er tot nu toe 52 bedrijven in Nederland besmet verklaard. De activisten die uit het Afrika-museum in Bergendal een Afrikaans beeld hebben weggehaald, zijn weer vrij. De vijf wandelden donderdag het museum binnen, met het plan om een beeld uit hun land Congo mee te nemen. Volgens hen gaat het om roofkunst. Ze werden buiten het museum met het beeld aangehouden. De groep moet het land uit, maar zegt terug te komen om hun erfgoed terug te halen. Het beeldje bleef onbeschadigd. Het wordt komende week teruggeplaatst in het Afrika-museum. De OV-bedrijven beginnen een publiekscampagne... zodat meer mensen met het openbaar vervoer gaan reizen. Het aantal reizigers is nu zo'n 50 à 60 procent van voor de corona-uitbraak. Doel van de bedrijven is voor het einde van het jaar... op 80 procent van het oude aantal reizigers te zitten. Ook zal er meer worden gecontroleerd op het dragen van een mondkapje. Minder varkensboeren dan gedacht willen hun bedrijf beëindigen. De sanering van de varkenshouderij leidt daarom niet... tot de gewenste beperking van de stikstofuitstoot... Dat melden onder meer het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico en Trouw. De uitkoopregeling zou vooral aantrekkelijk zijn voor boeren met moderne, relatief schone stallen. En dat beperkt de milieuwinst. Minister Schouten zegt in een reactie dat volgend jaar duidelijk moet worden... hoeveel varkenshouders definitief deelnemen aan de uitkoopregeling... en hoeveel stikstofvoordeel dat oplevert. Het weer, vandaag zonnig, al is er ook wat sluierbewolking... Het wordt 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dan 26 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Noord-Holland viel op de A7. horen richting de afsluitdijk. Tussen Wieringen-Werven en de afsluitdijk 2 kilometer. En de vertraging is een minuutje of 10. A9, nou ook maar tussen de knooppunt Raasdorp en Velzen 4 kilometer. En ook zo'n 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Is de zomer van ZFM met hem nu voor Standford en de regio. Ja, welkom terug, luisteraars, bij ZFM Live op deze mooie zonovergoten maandagochtend vanuit de studios van ZFM aan de Tolweg in Zandvoort. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben ook uw plaatjesdraaier in dit tweede uur. We begonnen de uitzending van uur 2 met de groep Zazie. Ik heb ze vroeger ook wel eens zien optreden op Haarlem Jazz en Een ontzettende leuke damesgroep die hun nummer Tour de France brachten. Ik zei het al aan het begin van het eerste uur. We houden het programma vandaag vanwege de tour ook een beetje in Franse en Toursferen. Gesproken over die Franse sferen. Daniel Guichard staat nu klaar en hij zingt Quand tu penses à moi. Wanneer jij aan me denkt. Je le sais, ce n'est pas un drame On est perdu dans la fumée Avec nos rires, avec nos larmes Et nos secrets Je le sais, ça n'est pas un drame On nous à peine se parler Nos espoirs doucement se fanent Sans un regret M'a rien dit. Pourtant, je sais, je sais, qu'au fond de toi, quand tu penses à moi, tu ne penses à rien. Tu souris parfois, sans savoir pourquoi, tes yeux perdu dans les miens. Je sais, qu'au fond de toi, quand tu penses à moi, c'est pour un instant. C'est pour un moment que tu oublieras Quand tu rentreras chez toi Je le sais, ça n'est pas un drame Je ne te connais pas assez Toutes mes idées font des gammes Sans s'arrêter Je le sais, ça n'est pas un drame Demain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 Ja, en dat was uh, Daniel Guichard. Dan heb ik nu weer de artiest van de dag klaarstaan. En deze artiest van de dag die zingt een duet nu... Paul de Leeuw met Simone Kleinsma. Het nummer op zich is uh, bekend. Alleen, ze hebben een uh, nieuwe tekst erop gemaakt. Het nummer is Bij Jou. Maar uh, de nieuwe tekst uh, die gaat over de dove tolk... Irma sluis. Ze hebben dat laatst op uh, tv uh, gezongen. En ik laat hem nog even doorlopen. Want er zit nog een introotje in. Gesproken introotje. En dan uh, pakken we hem op het moment uh, dat het nummer begint. Minder zwaar. Al vloog het nieuwsje naar de keel. Als bekeken met zoveel. En daar komt ie. Bijna elke persko stond ze daar. En o, oh, bekeken met zoveel. Ze maakte elke boodschap minder zwaar. Al vloog het nieuwsje naar de keel Als u goede jongen ons weer verveelde Stond zij je toch leuk uit te beelden Stil, maar altijd goed te verstaan Maar naar haar, en ik nam alles van haar aan. Ik zag haar hamsteren, met dat gevaar. Heb het daarna nooit meer gedaan. Lam geslagen heb ik op bed gezeten. De NOS niet weten, Irma zal er voorlopig niet meer staan. Zonder jou komt bijna niets meer bij me binnen. Zonder jou zegt Mark gewoon weer saaie zinnen. you <laughs> De Ode aan Irma Sluis door Paul De Leeuw en Simone Kleinsma. Uh, van een, een variant op hun beroemde duet Zonder jou. Dan heb ik nu klaarstaan, weer wat Engels repertoire. De zanger Joshua Kersen met When A Woman Cries. Het is een beetje bluesy nummer. Klinkt wel lekker. Het staat op de cd Painted Serenade. Hier komt Joshua Kettersen. When a woman cries, when a woman cries, she can wash your world away. When storms fill her eyes, when storms fill her eyes, you never know just what to say. Don't say a word, don't say anything She don't need your truth or lies Just hold her close and love her Someone cries There is no sadder song So you apologize You apologize Even if you don't know what you've done wrong But if you really want to make her happy To stop her Simon and her sighs, Just hold her close And love her When a woman Cry Now don't you waste your time Thinking About the right Thing to say vond dit wel een erg lekker bluesy nummer. Zeker met dat orgeltje erbij. Van Joshua Kersen. When a woman cries. Uh, binnenkort... Uh, hier in de regio... Uh, komt er een uh, programma in de theaters. Uh, <coughs> en uh, dat wordt verzorgd... door René van Kooten en Brigitte Heitzer. Een liedjesprogramma... Uh, in kleine opstelling... in theaters. Uh, ze komen op uh, 2 december in de Lamar in Amsterdam... en 23 december in uh, Beverwijk in het Kennemer Theater. Uh, ik zag er een voorproefje van... en een van de nummers uh, die ze zingen is ook weer... net als daarnet Paul de Leeuw en Simone Kleinsma met Irma Sluis. Uh, dit is ook weer een bewerking van Don't Cry For Me Argentina. En uh, het is nu in het Nederlands is het geworden... Jank niet, het is maar quarantina. Brigitte Heitzer Het leek zo makkelijk. Het leek te doen. Even niks. Even nergens naartoe. Geen visite. Thuiswerken. Geen sociaal samen zijn. Dat viel vies in mijn hoofd was van zeer korte duur, maar kar het verlengde: secuur de lockdown heel intelligent. Ik liet het maar gebeuren. Ik liet het gaan met de desinfecterende weer. Ik werd de juf van mijn kinderen. Ik had twee klassen tegelijk, ik wil alleen zijn, even geen vragen van kind, kind of man, de vraag waarom weer iets niet kan. Dit samen doen. Maar zelfs van anderhalve kilometer afstand ziet iedereen: ik ben quarantaine. Uh, Brigitte Heidser hiermee... toch wel uh, de gevoelens... van uh, veel mensen vertolkt. Dat een beetje quarantaine moe. Uh, heel iets anders nu. Uh, een fantastisch... mooie gitarist vind ik. Het is een Zwitser. Daniel Wiekli. En ik ontmoette hem... toen ik een paar jaar geleden met mijn vrouw... op vakantie was in Andalusia, waar we wel meer komen. En we door het mooie plaatsje Ronda liepen. En daar zat... Uh, op een pleintje deze man te spelen. Prachtige klassieke Spaanse gitaarmuziek. En hij verkocht ook cd's, dus heb ik maar een cd'tje gekocht. En naar één nummer daarvan laat ik u nu luisteren. Recuerdos de la Alhambra. Oftewel herinneringen aan het Alhambra. Het is prachtige mooie Spaanse gitaarmuziek. Mij betreft Spaanse gitaar zoals Spaanse gitaar moet klinken. Prachtig gespeeld door Daniel Wiekli, een Spaanse Zwitser. Ik had al gezegd, we laten ook wat Tour de France sferen... vandaag in het programma doorklinken. En dan is natuurlijk een vaste waarde al tientallen jaren... de groep uit Rotterdam, de Amazing Stroopwafels... met waarschijnlijk hun allerbekendste nummer, de Oude Maasweg...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 Oude Waasweg nummer drie. Manhattan Island Serenade natuurlijk oorspronkelijk getiteld. Maar met een briljante vertaling uitgevoerd door de Amazing Stroopwafels. Uh, ik heb klaarstaan nu Jacques Brel. De beroemde Franstalige Belg. En hij zingt de Le Pommées du Petit Matin. En dat is in de tijd door Ernst van Altena voor Lisbeth Liest die uh, Jacques Brel ook heel veel heeft gezongen vertaald met De nutteloze van de nacht Jacques Brel Les pommes du petit matin. Il s'éveille à l'heure du berger pour se lever à l'heure du Et sortir à l'heure de plus rien, les promets du petit matin. Elles, elles ont l'arrogance des filles qui ont de la poitrine, eux. Ils ont cette assurance des hommes dont on devine que le papa a eu de la chance. Les paumes du petit matin Venez danser oh, Copain, copain, copain, copain, copain, copain Va Blanchissent leur nuit Au lavoir des mélancolies Qui lavent sans salir les mains Les paumés du petit matin Ils se racontent à minuit les poèmes Qu'ils n'ont pas lu mes romans Qu'ils n'ont pas écueilli, les amours qu'ils n'ont pas vécu, les vérités qui ne servent à rien, les promets du petit matin venez dans ses oh! copains, copains, copains, copains, copains, copains, oh. déchire le foie ah, ah. Ah, c'était c'était si bien c'était oh. ah, vous ne comprendriez pas les pommiers du petit matin ils prennent le dernier whisky, ils prennent le dernier bon mot, ils reprennent Le dernier whisky Ils prennent le dernier tango Ils prennent le dernier chagrin Les promets du petit matin Venez pleurer Copain, copain, copain Allez, allez, venez Venez, allez, venez pleurer Ça pleure les yeux dans les seins Les paumés du petit matin Wat u hoort uh, komt niet van hier dames en heren luisteraars. Maar ergens uh, van buiten gaat een alarm af. Dus ik uh, hou snel op met praten. En kondigt het, het volgende nummer aan. Elvis Presley, Let It Be Me. Het is een oorspronkelijke song trouwens van Gilbert Bécaud. Misschien dat ik die volgende week maandag draai. En uh, de Everly Brothers hebben het wereldberoemd gemaakt. Maar hier... De uitvoering van Elvis Presley, Let It Be Me. God bless. met Let It Be Me, oorspronkelijk dus Je appartient Ik behoor toe aan jou van uh, Gilbert Beko. Die zal ik uh, volgende week draaien op maandag. En het geluid gelukkig is luisteraars Het was een zeer ijverige schilder die hier aan de buitenkant... de studioramen, uh, het, het uh, houtgedeelte stond af te schuren. Maar hij is zo vriendelijk om dat pas na twaalf uur weer uh, voor te zetten waardoor wij ongestoord kunnen luisteren. Uh, en we luisteren dan nu... naar de artiest van de dag... Paul de Leeuw... met een uh, beroemd nummer... oorspronkelijk uitgebracht door Beth Midler... The Wind Beneath My Wings... en uh, Coot van Duisburg... heeft dat vertaald voor Paul in... De Vleugels van Mijn Vlucht. En met de ongestoord...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 jij met me mee reist in mijn hart Hoeveel ik werkelijk van je hou Want dat doe ik, ik zou niet meer kunnen zonder jou Ja, Paul de Leeuw, dit was het laatste nummer van Paul vandaag als artiest van de dag. Vleugels van mijn vlucht. Beth Midler, The Wind Beneath My Wings. Eh... Uh, de Tour de France stond een beetje centraal vandaag. En daarom nogmaals een Frans artiest. Een van mijn favorieten. Michel Sardou. En die bezingt La maladie d'amour. Oftewel De hartstocht der liefde. Elle court, elle court, la maladie d'amour Dans le cœur des enfants de sept à soixante-dix-sept ans Elle chante, elle chante, la rivière insolente Qui unit dans son lit les cheveux blonds Tout le long d'une vie elle fait pleurer les femmes Elle fait crier dans l'ombre mais le plus Qui n'oubliera plus ce parfum qui vole. La Maladie Dan uh, gaan we even één landje verder. Wat zeg ik? Ja, twee landen zelfs. Via Frankrijk, door Spanje naar Portugal. En daar treffen we Ada de Castro aan. Die een song zingt die beroemd is geworden door Amalia Rodriguez. Uma casa portuguesa. Maar nu dus gezongen door Ada de Castro. De Castro, Uma Casa Portuguesa, een Portugees huis. Uh, dan uh, heb ik een uh, mooie uitvoering klaarstaan nu van Her Song, uh, in Nederland bekend geworden door Frans Halsema onder de titel uh, uh, voor haar. Het was een tekst van uh, Michel van der Plas in het Nederlands. En ik zag laatst ook uh, op YouTube dat Francis van Broekhuizen, inmiddels bekend, wereldberoemd mag je wel zeggen, door de slimste mensen, uh, Dat zij het ook als operazangeres op haar uh, uh, repertoire heeft staan in het programma wat ze met Gregor Bak op de podiums brengt. Uh, maar wij gaan dus naar een Engelse versie luisteren. Oorspronkelijk was het natuurlijk een nummer van uh, Jake Holmes. Maar ik vond laatst een prachtige uitvoering van Harry Belafonte. Dus we gaan luisteren naar zijn vertolking van Her Song. A pirouette of feeling Turn and turn inside me Every time we touch She can shade The color of confusion So all that matters Is that nothing matters much She can take The secrets out of shadows I was sure that I would always have to keep She can lie all curled against the morning And stop tomorrow with the quiet of her sleep I have looked in house of mirrored faces For a long, long time. But now I see myself reflected in her smile. She will smooth the edges of my questions. Growing trust, where I thought trust could never grow. She will wait, while I begin to love her. She will hold me, while I'm letting go.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 Ik dacht dat ik niet te veel gezegd had. Een hele mooie uitvoering van Harry Belafonte van het nummer Her Song. Prachtig. Uh, ja, het loopt alweer tegen, de uur, uh, tegen 12 uur, uh, beste luisteraars. En dat betekent dat we er voor deze maandag alweer een punt aan gaan draaien. Natuurlijk is ZFM Live iedere weekdag... van, vrijdag tot, uh, van maandag tot en met vrijdag te horen van 10 tot 12. Maar mijn draaidienstje zit er voor deze week weer op. Ik hoop u dan ook volgende week maandag weer aan te treffen. En dan hoop ik weer een mooie mix van muziek uit alle landen in vele talen... voor u klaar te hebben om aan u te laten horen. Oké, okay, tot zover de mededelingen, de slotmededelingen. We gaan nu, zoals te doen gebruikelijk, eruit met de Pasadena Dream Band met Zandvoort.